Je hoort soms van die verhalen, hoe komen ze daar toch weer bij? Waar zou hij het toch van betalen? Ach, ze kussen er zeker wat bij. Soms kun je je oren niet geloven. De roddels gaan over straat, maar vaak is toch alles gelogen. Ach, je weet hoe het allemaal gaat. Zeggen wat ze willen, ik trek me daar toch lekker niets van aan. Want wat ze kletsen is soms om te gillen, ik blijf mijn eigen gaan toch aan. Ze moeten maar eens naar zichzelf kijken, ik ben die praatjes nu echt meer dan zaak.